5 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Rohani mogelijk al na eerste ronde president Iran. Ingrid Visser en Lodewijk Severijn herdacht in Almere. En Rusland tegen No-Fly Zone Syrië. Het weer, de zon schijnt geregeld. Het is meest droog. Vanavond kan er in het noordwesten wel een bui vallen. Het is 16 tot 20 graden bij een stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af tot 10 graden. Op morgen waarschijnlijk droog met wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Het wordt 17 tot 22 graden en de wind neemt af. Na het weekend wordt het warmer en wel neemt ook de kans op onweer toe. Uit de voorlopige uitslagen van de presidentsverkiezingen in Iran... blijkt dat de gematigde kandidaat Hassan Rouhani ruim aan kop gaat. Rouhani staat in de tussenstand op iets meer dan 50 procent. De conservatieve burgemeester van Teheran, Ghali Baf, ligt tweede met maar 15 procent. De opkomst was hoog, 80 procent... Rouhani is de minst conservatieve van de zes presidentskandidaten. Hij wil een betere relatie met het Westen... en wat meer vrijheden voor de bevolking. Als een kandidaat minstens 50,1 van de stemmen haalt... is een tweede ronde niet nodig. Het is nog niet duidelijk wanneer de einduitslag bekend wordt gemaakt. Miljoenen stemmen moeten nog worden geteld. In het topport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 Lavrov zette ook vraagtekens bij het bewijs van het gebruik van chemische wapens... dat Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS gebruiken... om de noodzaak van de no-fly zone aan te tonen. Volgens Rusland bewijzen de monsters helemaal niets... omdat ze niet onder permanent toezicht van de onafhankelijke experts hebben gestaan. De bezetters van het Gezi Park in Istanbul zijn niet van plan om weg te gaan. Eerder ja, had de Turkse premier Erdogan de betogers opgeroepen naar huis te gaan. Hij zei dat hun boodschap duidelijk is. Correspondent Bram van Meulen zag onder de demonstranten ook Nederlanders. Midden in het park komen we een Nederlandse vlag tegen. En, uh, Hollanda en, ja. En, en het bordje Hollanda Chappelling. De plunderaars uit Nederland zijn ook aanwezig in het, in het park, maar zijn ze thuis? Hé, hey, hey, oh, ja, goedemiddag. Oh, ik dacht dat je nog lacht slapen. Nee. nee. Dus jullie plunderen lekker mee. Ja, klopt. Ik ben hier dus uh, sinds het begin. En, uh... Ja, het gaat uh, super geweldig. Uh. Ja? Ja, prachtig. weer het is prachtig. Net de verklaring geweest, we gaan gewoon door. Ja, we gaan gewoon door. En, uh, en uh, het, het is puur voor de vrijheid, van de, uh, voor de rechten van de minderheden. Ja. En, het gaat eigenlijk al over veel meer dan het park alleen. Ja, eigenlijk veel meer, want bomen waren, was niet het enige. Ja. Maar er waren heel veel meer uh, maar Denk je dan, ik bedoel, Erdogan is in de afgelopen twee dagen iets rustiger gaan spreken. Ja, Hij zegt: Nou, oké, okay, we luisteren naar de rechter, we willen anders een, wel een referendum organiseren. Ja. Haalt dat de angel uit het conflict? Denk ik? We zeggen altijd hier: van, We hebben geen vijanden, we willen alleen maar vrijheid. En, uh, maar jij hier. woont toch gewoon in Nederland? Ja, ik woon gewoon in Nederland. Wat doe je dan hier? Ja, ik kwam hier, hier eigenlijk voor uh, ja, eigenlijk een soort vakantie. En, uh, <laughs> Dit er mij, want ja, ik, ik lees heel veel over Turkije. En uh, ja, dit, ik, ik kon het niet meer verdragen. Maar nee? Nee. moet je niet gewoon werken, uh, mama? <laughs> ja, ik heb even mijn werk stopgezet en uh, ik dacht ik ga gewoon even uh, me, ja, meehelpen, al die uh, mensen. Maar het is zo enorm prachtig gewoon hier. En ik heb nog uh, gister... Wat Vind je dan zo leuk? Ja, het sfeer En uh, de mensen zijn uh, hand in hand, dansen. Nou, is natuurlijk de vraag. Ja. Hoe lang kan het nog doorgaan? Want ik heb Erdogan nu drie dagen achter elkaar horen zeggen... geef jullie nog 24 uur. Is wellicht zondag na zondag zal het waarschijnlijk meer bekend worden... hoe het gaat worden. Het is gewoon ja, top hier. Geniet ervan. Dus, ja, zeker, dankjewel. Premier Erdogan beloofde dat de regering zich zal neerleggen... bij de uitspraak van de rechter over de plannen met het park. De bestuurder van Hongkong, Long gaat uitspraken van klokkenluider Edward Snowden onderzoeken. Die vertelde drie dagen geleden dat Hongkong en China slachtoffer zijn geweest... van het geheime Amerikaanse spionageprogramma PRISM. Long zegt dat er maatregelen zullen volgen... als de privacy of andere rechten van de inwoners van Hongkong zijn geschonden. Snowden zou zich sinds zijn onthullingen... nog steeds in de voormalige Britse kroonkolonie bevinden. Hij wil een mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten aanvechten. Een man die donderdag in het water van de Amsterdamse Nassaukade werd gevonden... was een bewoner van de Vluchtkerk, staat op de website van de kerk. De man uit Burundi zou van vrienden een fiets hebben geleend... omdat hij wat frisse lucht wilde. Daarna kwam hij niet meer terug. De politie doet onderzoek naar de zaak. Reddingmaatschappij KNRM is druk met de harde wind. Veel watersporters zijn door de wind in de problemen gekomen. De KNRM is vandaag al meer dan 16 keer uitgerukt. Er is dus niemand gewond geraakt. Vanwege de harde wind ging de ronde om Tessel vandaag niet door. De zeilwedstrijd met Katamarans is verplaatst naar morgen. Er is verkeer bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Muiden. Dat veroorzaakt nu twee kilometer file. De Rijnstrook is dicht. Werkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Den Haag... Nou, die veroorzaakt het hele weekend vertraging tussen de Meren en Woerden. Nu 5 kilometer. De A44 richting Den Haag staat voor de afrit Noordwijkerhout 2 kilometer file. Dat komt door een ongeluk en daar is de weg helemaal dicht. Nog een keer de hoofdpunten. Uit de voorlopige uitslagen van de presidentsverkiezingen in Iran... blijkt dat de gematigde kandidaat Hassan Rouhani ruim aan kop gaat. In het topsportcentrum in Almere zijn oud-volleybalster Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn herdacht. En de Russische minister Lavrov vindt een no-fly zone boven Syrië... in strijd met internationale wetgeving. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NOS Langse Lijn.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 Wij vervolgen ons zaterdagse sportforum met Sjoerd Massou van het AD... met John Volkers van de Volkskrant en met vaste gast Tom Boot. We gaan het hebben over voetbal. Het Nederlands elftal sloot de trip naar Azië af met een 2-0-overwinning op China. Toch zijn de twee overwinningen, die van Indonesië en dus die van China... niet de highlights van deze tour. Vooral de nieuwe rangorde in het team was opzienbarend. Robin van Persie werd de nieuwe aanvoerder ten koste van Wesley Sneijder. Voor Sneijder, de middenvelder van Galatasaray, kwam die klap hard aan.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 Dus des te, meer, uh, des te harder komt die klap aan als, je, als het je afgenomen wordt. Sjoerd Mossou, reageer eens op deze woorden van Wesley Sneijder. Hij was compleet in shock dat hij de aanvoerdersband okay, kwijtraakte. Ja, van de week ook al een keer over gehad. Maar de, dat is ook een beetje voetbaloverdrijving, voetbalproza. Dat doen we wel vaker. Als hij letterlijk in shocktoestand was geweest, dan hadden we een <laughs> probleem gehad. Nee, um, hij overdrijft, maar ik snap zijn, uh, zijn punt wel. Het is voor hem een enorme klap geweest. Um, Sneijder was echt... Heel erg trots dat hij die aanvoerdersband kreeg destijds. Dat was op dat moment ook wel logisch. Na het EK. Uh, hij was een van de weinigen die niet... Hij presteerde niet top als je, als je de wedstrijd nog eens rustig analyseert. Maar dat was een van de weinigen die, die niet door het ijs zakte. Uh, hij presenteerde zich ook echt als een aanvoerder. Dat elftal viel uit elkaar. De echte aanvoerder van Bommel die worstelde enorm met zichzelf. En Snyder pakte heel erg die rol op. Uh, ook richting media. Probeerde er echt alles aan te doen om die spelers bij elkaar te houden. En had ook gewoon hele goede jaren achter de rug. He? Ja. Ja, nou, ook in de clubvoetbal. Ja, dat jaar daarvoor was het natuurlijk al minder van Snijder. Maar op het moment, hè, toen het EK was afgelopen... een nieuwe, nieuwe fase in met Van Gaal... was het eigenlijk hartstikke logisch dat hij, dat hij aanvoerder werd. Hij ja. heeft er ook alles aan gedaan in dat jaar. Eh, qua aanvoerder zijn bij het Nederlands Elftal... die taak heeft hij heel serieus genomen. Alleen hij heeft gewoon veel te, wets, te, te weinig wedstrijden gespeeld. Met name in het eerste halfjaar. En toen hij bij, in Turkije aankwam... Toen, toen was hij eigenlijk gewoon niet fit genoeg. Dus... Eh, de beslissing is heel logisch, maar ik snap zijn teleurstelling. Ja, oké, okay, teleurstelling, maar in shock. Nee, nou ja, goed, de vraag wordt nu, en dat is het interessante eigenlijk aan heel deze kwestie... is, is, is hoe die hier nu mee omgaat. Kijk, uh, Snyder is altijd een speler geweest die uh, zichzelf bepaalde doelen kon stellen... en daar een soort drift tegen gooide en die dan ook bereikte. En, uh, en die altijd maar meer, meer, meer wil. Ja. Beter, beter, beter. Ja, dat klopt. groter, groter. groter. Uh, maar... Uh, eigenlijk vanaf 2010, toen hij de Champions League won... en de WK-finale haalde, een fantastisch jaar bij Inter. Toen is hij, bij, toen is hij eigenlijk te lang bij Inter gebleven. Dan, voor mijn gevoel, hij zegt zelf, van, ja, ik heb de kans niet gehad om weg te gaan. Maar hij is te lang bij Inter gebleven. De geest was een, een beetje uit de fles. En langzaam is het minder geworden, ook fysiek. Um, hij heeft nooit meer een hele lange periode top gespeeld. Dus dan wordt het, uh, wordt het een heel kwetsbaar uh, verhaal voor hem. En um, hij heeft gewoon een... De, een prikkel nodig om het nog één keer te laten zien. En dat voel je, en uh, dat zie je aan alles. Uh, Robben en uh, Van Persie, uh, Maarten Wijfels collega van het AD, die, die beschreef dat ook, die hebben echte honger hè, in succes. En, en Snijder, zo beschreef hij het, uh, heeft vooral lekkere trek. Ja. En, en die... Waar komt dat dan door? Wat, wat ja, is dat... dat dan in hem? Want... Oké, okay, hij heeft grote prijzen gewonnen. Dat heeft ook met fases. Maar... Ja, nee, maar dat, daar heeft het wel mee te maken. Kijk, Van Persie is natuurlijk een speler geweest. die, die, die bijna tien jaar lang geen prijs gewonnen heeft. Uh, Robben heeft ongelooflijk veel teleurstellingen te verwerken gekregen. voordat hij die Champions League won. Um, Schneider won in 2010 de Champions League, wat ik net zei. En, en, en daar is toen langzaam een beetje. de echte drive die hij die in, de, in de jaren daarvoor. wel steeds op kon brengen. Die, um, die is er niet helemaal geweest. Maar dan vraag ik nog een keer, hoe kan dat? Want hij heeft ook een WK-finale gespeeld. En hij heeft eraan geroken hoe het is om de allerbeste van de wereld te zijn met ja. je land. En dat kan ja. misschien volgend jaar alsnog. Ja, nou, het, het fysieke verhaal moeten we, moeten we bij de ogen nemen. Hij heeft last gehad van blessures. En daarnaast kun je zeggen, um, hij is te lang bij Inter gebleven. Dat, daar ben ik van overtuigd. Daar, daar, daar, daar viel voor hem niks meer te halen, niks meer te winnen. Daar, toen is het heilige vuur is een beetje bij hem gaan doven. En het is een jongen. Um, het is een, een, een jongen die van het leven houdt. Uh, Laten we het zo maar zeggen. Hij <laughs> heeft bij Real Madrid heeft een uit. hele moeilijk. Nou ja, um, dat bedoel ik niet eens zo heel negatief. Het is echt een jongen die midden in het leven staat. En van het leven geniet. En mensen om zich heen wil hebben. En van een feestje houdt af en toe en een beetje ontspanning. Ja. Het is geen uh, serieuze, uh, uh, ultieme, uh, monnikachtige prof, zoals bijvoorbeeld Mark van Bommel dat was, heel zijn carrière lang. Snijder is een heel ander soort type. Met en... ook wel een totaal ander privéleven. Ja, een totaal ander privéleven. Ik geloof niet dat, dat het past. Maar dat past hem wel, dus, vind jij? Ja, dat hoort een beetje bij. Met de bij vrouw hem. die hij heeft en maar daar wat daarbij da komt kijken. Ja, maar, nou ja, dat, dat hoort een beetje bij. Me. Maar er zitten inderdaad risico's aan. En dat heb je toen in die periode bij Real Madrid bij hem gezien. Toen ging het eigenlijk helemaal mis. Heeft hij daarna ook uh, verteld. Toen ontspoorde hij. Dus had hij privéproblemen. Zat hij midden in, uh, in een scheiding. En dan zie je dat het, dat, dat bij Snijden. dat lijntje uh, vrij dun is. En. Um, nou goed, dat, dat, dat kan uiteindelijk een rol spelen in, uh, in je carrière als je op een gegeven moment richting de 30 loopt. Ja. Uh, misschien hij heeft ook niet het, het. Hij heeft geen echt atletenlichaam. Ja, het is een jongen die het puur van zijn voetbal moet hebben. En bij dat soort spelers zie je dat ze op een gegeven moment wat kwetsbaarder worden van de vaart hetzelfde verhaal. Ja, John, als jij een advies zou moeten geven aan Wesley snijder, wat zou dat dan zijn? Nou, blijf niet een Turkije voetballer. Ga naar Engeland of Duitsland, waar veel van je wordt gevraagd qua. Uh lichamelijke conditievorming. Denk je dat hij er echt in geloofde dat hij het in Turkije... kon maken met, met die club... op het allerhoogste niveau? Want dat was nou, wat hij wel verklaarde toen hij erheen ging. Hè? Ik denk dat het de enige club was die op dat moment... Uh, dat fijne bedrag voor ja. hem wilde betalen. Okay, dus dus is was gewoon, dat was de ware reden. Dit soort mensen zit vast... in een, in een contract situatie. En uh, die willen... Iemand zei je net, willen alleen maar meer, meer, meer. Nou, zo geldt dat financieel natuurlijk ook. En er zit er een zaakwaarnemer achter... die het ongetwijfeld niet zomaar... Laat wegspringen, al dat geld. Nou, dan kom je in een situatie terecht die sportief uh, uh, volkomen onvoldoende is... om hem terug te brengen op het niveau om volgend jaar in Brazilië een, uh, een hoofdrol te spelen. Ja, Ik precies. zie het niet gebeuren. Nee. Nou, de is natuurlijk ver gekomen in de Champions League. Het, het, het, is, geen, uh, het is geen clubje van niks. Maar het, uh, wat een grote rol. Hij is daar op, op min 20 binnengekomen, hè, uh, fysiek gezien kwam wel eens de gearriveerde verdette. Het is een ongelooflijk emotionele cultuur. Het is eigenlijk niet gelukt. Ze waren eigenlijk al heel snel teleurgesteld na een wedstrijd of zes... omdat hij het gewoon simpelweg niet op kon brengen. En dat is inderdaad een van de redenen, je zegt dat terecht, volgens mij... dat hij daar weg moet. Um, die die overwint hij niet meer zo 1, 2, 3. Als hij nu weer gaat beginnen aan het nieuwe seizoen... hij staat in Turkije in de perceptie van het publiek... en, dat, en de media en het hele circus eromheen, en dat is daar vrij groot. Hij begint op min 10 weer. Ja. En... Maar jullie zeggen eigenlijk is dat al helemaal niet belangrijk meer... want Wesley Sneijder is iemand die moet gewoon ergens anders gaan voetballen. Nou, als je de woorden van Vergaal Gaal nog er nog even bijhaal van vorige week... die legt eigenlijk uit dat hij een aanvoerder niet uit zijn elftal kan gooien. En daarmee heeft hij hem aanvoerder afgemaakt. Want ja. dan kan hem uit zijn elftal gooien. Dat, was wel, dat vond ik wel een uh, duidelijke verklaring. Ja. En ja, natuurlijk is het allemaal aangezet door Van Gaal... ongetwijfeld om hem wakker te doen schrikken. En of dat helpt, dat... Uh, dat gaan we zien. Ja. Ja, Een slim middel? Een middel dit om What? iemand wakker te maken? Ja, nee, maar dit, nee, dat is niet als middel gebruikt, maar het zal wel zo werken. Het is duidelijk dat hij steeds extrinsiek gemotiveerd moet worden. Uh, Schultz zegt net: uh, intrinsiek te lang gebleven. Dat wil al zeggen dat hij zichzelf uh, niet kan motiveren. En je hebt kans dat dit wel, uh, even, uh, dat hij even wakker wordt daarvan. Uh, maar ik verbaas me. Verbaasd me dat iemand die extrinsiek gemotiveerd is, dat die aanvoerder is. Ik, volgens mij, voor, voor, toen ik coachte, was het aanvoerderschap... verschrikkelijk, verschrikkelijk belangrijk. Het is eigenlijk iemand die tussen de groep staat... en jou heel goed moet informeren. Eigenlijk ga je met de, laten we zeggen, op hetzelfde niveau met de aan, aanvoerder. He? Sommige clubs en sommige teams hebben dat niet... En dan moet je toch een aanvoerder hebben, volgens de regels natuurlijk. En wat maar doe je dan? Wat? Doe, je, doe je dan je beste speler? Want dat is wat, waar, waar mensen natuurlijk ja, vaak mee vervallen, nee. dat de aanvoerder je beste speler is. Nou, ik, ja, misschien je beste speler of iemand die het graag wil zijn. Maar ik was in de gelukkige omstandigheden dat ik altijd goede aanvoerders had. Verschrikkelijk goede. He, en... Uh, dus het kan voor hem nu wel een, een, een, een teken zijn... dat hij nu heel hard aan de bak moet gewoon. Dit, Dit is het cruciale moment nu in zijn loopbaan. Dit gaat bepalen of, het, of we nog van Snijder gaan genieten op topniveau of niet. Ja, en misschien moet hij van Gaal wel bedanken dat hij geen aanvoerder meer is. Dan, ja. Ik denk dat het goed voor hem is, ja. En moeten wij dan als voetbalsupporters met z'n allen ons heel erg druk maken... over Wesley Sneijder. Is die nog heel erg belangrijk voor het Nederlandse voetbal... en meteen maar even doorredenerend... het wel of niet succes behalen... van het Nederlandse helftal volgend jaar op het WK? Ik geloof van wel, ja. Uh, ik vind Je hebt Sneijder... die wel nodig. Ja, kijk, uh, alle aandacht gaat nu terecht... naar Van Persie en Robbe uit... want dat zijn de, e de enige twee echte topspelers die we nog hebben... die ook in de absolute top spelen. Maar Sneijder is zo'n ongelooflijk talent... en is zo'n ongelooflijk goede speler... Uh, die, nou ja, goed, als je een serieuze kans wil maken, dan heb je aan een uh, topfitte snijder heb je nog steeds heel erg veel. De vraag is alleen of die het nog, of die het nog wordt. Ja, topfit. maar we zien steeds een ideaal beeld. Hè? 2010 zien we voor ons elke ja. keer. En volgens mij zit hij in de laatste fase van zijn carrière. En dan gaat het gewoon omlaag. Maar hij, elke hij is keer pas net weer... 29 hè? Wat? Hij is pas net 29 geworden. Ja, maar goed, dus 2010 is wel drie jaar geleden natuurlijk. Hè? Dat is waar. Ja, hij was er jong bij, hè? bij Ajax, geloof ik. 17. Dus dat maakt dat, dat zo'n jongen echt al een hele lange carrière achter de rug het het heeft. Wordt, het wordt heel erg moeilijk. Maar de vraag is of die, uh, of die het Nederlands elftal nog een cruciale impuls kan geven. Nou ja, dat, dat in potentie wel. Het is gewoon een, het is een speler uh, met, met, met een ongelooflijk talent en een, en een potentiële wereldtopper. Daar hebben we er niet heel veel van op dit moment. Maar het probleem is dat je hem niet een klein beetje kunt laten zakken op het middenveld omdat hij het loopvermogen ontbreekt en hij geen tekken in zijn benen heeft. Dus hij moet altijd vooraan geposteerd worden van het middenveld. Mm -hmm. En valt er, dat hebben we vorig jaar met eerder gezien, de valt in zijn rug voortdurend een gat. Je moet, er, je moet je aftal erop instellen, dat klopt. Maar de, nou goed, dat, dat, is, dat gebeurde in 2010 ook al. Dat is niet iets nieuws, dat is altijd al zo geweest. Nee, gelezen. toen stelden we twee middenvelders op in zijn rug. Klopt. Ja, maar goed, nu hebben we Robin en uh, Van Persie natuurlijk. Je kan niet iedereen... Uh, uh, Iedereen in, in dienst te, uh, stellen van elkaar ja. natuurlijk. Nee, dat is je waar. Hebt, maar je Robbe... hebt er wel twee en hij moet het wel verdienen. Ja, maar Robben van Persie en Snyder. Uh, die kan je volgens mij met z'n drie prima laten functioneren... in, het elftal, in een, in een voetbalalftal. Ja, maar je zegt steeds, het is afwachten of hij dat oude niveau... en dat is te dun voor mij. Als coach, hij nou, als hij coach helemaal... kan niet afwachten. Als hij nou niet helemaal op dat oude ja. niveau komt... moet hij dan in oranje staan? nee. Dat gebeurt ook niet. Want jij zegt natuurlijk. Natuurlijk kan die coach niet afwachten, dat, nee. is, dat is logisch. Ja, maar jij zegt natuurlijk niet geheel onterecht. dat Nederland nu nog twee echte topspelers heeft: Van Persie en Robben. Dat ja. zijn ook degene die redelijk krediet hebben van deze bondscoach. die verder heel veel gevestigde namen het elftal uitgeboord heeft. Ja, als je het zo bekijkt, is het Nederlands elftal wel heel dunnetjes. Ja, maar dat, dat wisten we eigenlijk vanaf het moment dat Vergauw aan dit traject begon. Hij is natuurlijk op een, op een hele grondige manier dat elftal gaan verversen. Maar heeft Van Gaal dat dan heel goed gezien door nu te gaan bouwen met jonge spelers? Of heeft hij er misschien wel te veel ervaring uitgegooid? Nee, ik denk dat hij het goed heeft gezien. Het was, het was gewoon nodig. En hij heeft uh, het elftal op een, uh, op een spectaculaire manier verfrist. Maar dat wil niet zeggen dat je in Brazilië de halve finale gelijk haalt. Ik denk dat de, de, dit elftal uh, weer jaren nodig zal hebben om echt in de top mee te gaan draaien. Als ze dat überhaupt redden. Is Robin van Persie eigenlijk een goede nieuwe aanvoerder, John? Nou, vorig jaar voor de pers niet, had ik de indruk. Nee. Toen had hij van alles te verbergen. Terwijl waarschijnlijk iedereen al wist dat hij naar Manchester United ging. Dus dat, dat heeft hij niet, uh, niet bijzonder goed gedaan. Nee. Maar goed, een, hij lijkt duidelijk een, uh, een man die meer in balans is gekomen in zijn leven. Hij maakt, een, uh, hij maakt een mooie indruk. Hij maakt ook een enthousiaste indruk over voetbal. Hè? Hij houdt van voetbal, dat straalt hij uit. En uh, hij is uh, volgens mij weinig in de opspraak. Uh, dat helpt ook. De laatste tijd. Ja. Ja, ja. oké. Okay. Ja, dat klopt ook. Wel. Ja, ja. Nou, hij heeft bij het Nederlands zelf het. is wel een individualist van origine. Hij is volwassener geworden. Hij is ouder geworden. En hij, heeft, hij, is, hij is een stuk verder wat dat betreft. Maar het is van nature een individualist. Een jaar geleden op de EK mm -hmm. zag je dat natuurlijk ook. In de ja. manier waarop hij zich presenteerde. Zowel op het veld als daarbuiten. Van Gaal ja. heeft het ook zo benoemd. Hè, dat, dat van Persie een jongen is die die graag um, um, ja, zijn eigen koers bepaalt en, en, en niet, niet een speler die, ja, die, die een geboren aanvoerder is. Dat, dat, dat, dat is hij niet, maar hij kan zich er wel toe ontwikkelen misschien. Hij is wel veel verder dan een paar jaar geleden en hij moet die verantwoordelijkheid nu ook pakken. Dus misschien is dat wel heel, werkt dat wel heel positief. Misschien voelt hij daardoor ook, ook wel meer verantwoordelijkheid nu dan bijvoorbeeld op de EK. Ja. Doe jij dat? Heeft hij de juiste capaciteiten om een goede aanvoerder te nou, zijn? Dat kan ik van buitenaf heel lastig zien. Nou, maar jij maar... hebt ook gezien natuurlijk, wat John al terecht opmerkt, dat hij vorig jaar de speler was van het Nederlandse hoofd. Ja, dat hij niet nou, eens met de pers wilde praten. Zonder aanvoerder. Ik, daarom dan. heb ik ook twijfels natuurlijk, hoewel ik hem ook veel volwassener vind uh, geworden zijn. Maar uh, uh, een aanvoerder, ik zei net al, een aanvoerderschap, je moet iemand als aanvoerder hebben. Want zo zit je er ook natuurlijk in. He, en die aanvoerder moet in ieder geval een fantastische voorbeeldfunctie hebben. Anders wordt hij niet geloofwaardig. Nou, dat was Snijder kwijt. En misschien heeft uh, uh, Van Persie uh, dat wel. Ik weet bij mezelf in mijn carrière... Ik kon, want iedereen vindt het een prestige job En daar begrijp ik niks van. Ik weet in mijn carrière dat ik gevraagd werd door de coach... wil je aanvoerder van het nationale team worden? En dat, ik heb nee gezegd. En waarom? He, omdat ik wist dat ik die voorbeeldfunctie niet uh, goed vervulde. Ja, want hoe kan ik nou zelf niet het goede voorbeeld geven... en anderen wel zeggen hoe ze het moeten doen? Dat kan ja. niet natuurlijk. Ja, dat, heeft, dat heeft Van Persie zeker wel. Die, die voorbeeldfunctie kan hij dragen. Hij is de spits van Manchester United. Dat, dat, dat zegt in de, in de hiërarchie van dit Nederland zelf al heel erg veel. Ja, maar goed, nu zeg je alleen zijn voetbaltalenten. Maar hoe nee. draagt hij zich buiten het veld bijvoorbeeld? Ja, ik weet het niet. Tuurlijk, maar de rest van, als je de rest wegstreept... de rest is gemiddeld, ik geloof, 2, 23 jaar... Uh, daar kun je niet van verwachten dat daar uh, vijf aanvoerders bij lopen. Dus eigenlijk is zijn staat van dienst al bijna ik... genoeg om nu die aanvoerders bij nou, te dragen. Op dit moment, bij dit Nederlands ja. elftal speelt dat een belangrijke rol. Ook als je Want kijkt dat... wat het alternatief is natuurlijk. Want wat is ja. het alternatief? Robbe Strootman heb je, heb je eventueel nog. Ja. Die kan zich ontwikkelen tot een, tot een goede aanvoerder. Maar is dat nu nog niet. Ja. Robbe is natuurlijk ook een, eigenlijk een atypische aanvoerder. Is ook een voorkomen individualist. Is dat ook altijd geweest. Nee. Um, maar heeft hij dan misschien niet als mens de persoonlijkheid... veel meer om aanvoeren te kunnen zijn? Misschien wel. Het is in ieder geval... Dat kun je veel meer open, geeft altijd interviews. Ja, dat is waar. Maar van Persie, kijk, het gekke is... over die, uh, die persboycott is natuurlijk heel veel gezegd... en dat was ook wel terecht in de context van het moment... Maar van Persie kan eigenlijk geweldig vertellen. Uh, heeft een, heeft een geweldige, uh, Als hij maar wil. Maar ja, daar zit de crux nou juist dan. Ja, maar ik, bij Van Persie speelt er, denk ik ook een heel belangrijke rol. En ik hoop dat hij, dat, uh, dat hij daar nu vanaf is. Van Persie is opgegroeid in Engeland als voetballer. En ook in de mediacultuur van Engeland. Hij is op zijn 19e, 20e naar uh, Arsenal gegaan. En Engelse spelers hebben een totaal andere verhouding met de pers dan, dan wij gewend zijn. Daar is amper contact met, met, met pers. Da daar is alles afgeschermd. Clubtelevisie reg reg regelt en reguleert alles. Uh, de tabloids hebben natuurlijk een, een heel ander soort hun eigen verhaal wel, dus ja. dat maakt niks uit. En in die cultuur is hij groot geworden. Dus dat hij iets anders naar pers en media kijkt... dat begrijp ik op zichzelf wel. Zolang hij die, die, die, die schakeling maar maak, kan maken... naar, de, naar de, ja, de Nederlandse cultuur wat dat betreft. En ik denk wel dat hij dat kan, want hij, uh, hij is intelligent genoeg... en hij kan... Uh, hij heeft altijd een geweldig verhaal. Hij noemt zichzelf een aanvoerder in de lijn van Kruif, Krol en Koeman. Dat vond ik wel een mooie. Ja, zeg, vindt ja. hij dat hij in die lijn staat? Of is hij trots dat hij in die lijn mag staan? Nou ja, daar is hij ook vooral uh, trots op. Um, want hij vindt het aanvoerderschap naar David Beckham... kijkend uh, echt het mooiste moment in zijn carrière. Ik vind het me nogal wat. Um, ja, Gullit komt altijd bij mij boven als een schitterende aanvoerder. Iedereen was uh, onvoorstelbaar onder, onderin van die man... Ja. Die band en, uh, stond hem ook zo goed, hè? Je ziet hem nog voor je. Ja, ja. Het is, uh, hij had nogal een spierbal in de bovenarm. Dus uh, dat scheelt ook. Maar ik denk dat... Kijk, één ding. Uh, ik denk dat bij de aftrap en de tos... zo'n aanvoerder tegenover een scheidsrechter uit een uh, klein land... van Persie, dat maakt toch wel uh, behoorlijke indruk. Die man is echt meer dan wereldberoemd. En uh, ja, dat, ik weet niet of Mark van Bommel dat al was, hoor. Ja, dus die de de het, van AC dat is geen Milan. reden. Hij moet, ja. moet gewoon goed in het team zijn, eigenlijk, hè? En dat is verreweg het uh, belangrijkste. Ja. He, van Kijk, je moet kijken wat we voor eigenschap moet een aanvoerder eigenlijk hebben. En in ieder geval ook een eigenschap dat een goede balans is... tussen het teambelang en het individuele belang. Nou, daarom valt voor mij Robbe af. Omdat hij in eerste plaats aan zijn eigen belang denkt. Ja. ja en was misschien ook nog gewoon een overweging... dat het wel handig is als je aanvoerder meedoet. En dat Van Persie zo'n beetje de enige speler is waarvan je zeker weet... Als hij fit is. Jij dat zegt dat niet. Nee, maar het. dat is absoluut een argument geweest. Ja, nee, maar dat, dat, dat, dat heeft Vergaal ook wel zo uitgelegd, volgens mij. En ja. uh, dat is inderdaad ook een van de redenen dat Snyder is afgevallen. Op een, op een aanvoerder, daar moet je, daar moet je op kunnen bouwen. De, uh, ik geloof dat Vergaal het zo zei dat een aanvoerder altijd het privilege heeft om, om in principe altijd geselecteerd te worden. Nou ja, dat, dat kon... En mee te doen door ook, lijkt me dan? Ja, daar kon hij in ieder geval Snyder niet meer aan voldoen. Nee. En, en, ja, dan is van Persie een van de weinigen die overblijft. Ja. Nou, het is wel zo dat niet altijd de beste speler hoeft te worden hoor. Dat, uh, nee, dat in Mijn kan je al die spelers waar. Ik had topspelers, maar al die spelers waren gemiddeld, maar echt aanvoerder die mee wilden doen, verantwoordelijkheid wilden nemen, overwicht had op de groep, enzovoort, enzovoort. Ja, daar gaat He? het om. Ja, dus. nou, nou was dit het, het grote onderwerp hè, van die Azië trip, waarbij iedereen van tevoren dacht: ja, wat wordt dat nou precies? Um, ja, geef het antwoord naar. Ze zijn terug. Wat hebben we geleerd behalve dit over de aanvoerder? Dit hebben we geleerd. Verder niks? Verder niks, nee. Die trip, uh, die trip was volkomen zinloos. Uh, nou ja, die was misschien zinvol voor de bondscoach... om eens te kijken wat hij nog meer uh, uh, mee kon nemen aan spelers. Maar voor, ja, in een breder perspectief was het natuurlijk een oninteressante trip. En twee oninteressante wedstrijden. Ja, want kan je aan die wedstrijden iets... Iets zien dan over de spelers die je mogelijk wil selecteren. Ja. Veel van de normaal gesproken geselecteerde spelers zijn nu op het EK voor Jong Oranje. En dan natuurlijk de, de, de categorie Tindalli en, en Toornstra. nam die ook mee. Nou ja. goed, die jongens kan je wel op basis van zijn trip. daar kan je wel van beoordelen of ze het aankunnen. Dus in dat opzicht snap ik wel dat de coach denkt: van nou, dat, dat, dat heeft zin gehad. Uh, maar een heel breed perspectief uh, richting het basiselftal. Daar uh, uh, heb je hier niet zoveel aan. Daar ontbraken er ook te veel van. En, en, en daarvoor. Is die, uh, in dat kader is, is dat toernooi in Israël veel interessanter. Daar zitten twaalf jongens bij die, uh, die a lands gespeeld hebben. Ja, daar gaan we het zo over hebben. En Van Gaal is daar natuurlijk ook naartoe, hè. Die uh, gaat vanavond kijken bij de halve finale. John, is het belangrijk dan dat je nog wat leert van zo'n trip? Of moeten we ook maar gewoon lekker kijken naar twee van die oefenpotjes... en als je niet wil kijken, dan kijk je toch lekker niet? Kijk bijna niemand, geloof ik. <laughs> het moet een hele lage kijkcijfer zijn ja. geweest. Het werd op een onmogelijk ja. tijdstip. natuurlijk. Dat Althans, ook. voor werkende ja. mensen uitgezonden. Ja. Dus, ja. Uh, maar de meeste mensen kijken er wel even samenvatting. Je wilt het toch weten. Ja, ik geloof dat ik de goals of zo in samenvatting heb gezien. En, uh, nou, hier kunnen we niet uh, al te diep op ingaan als uh, sportwereld. Om nou. dus door dit te laten begeisteren. Nou ja, jij zegt zinloos, uh, Stuart. Maar financieel zijn ze er al beter van geworden. Dus zo zinloos is het niet. Hoewel ik het erg je weinig vind, anderhalf miljoen. Ja, dat ook helemaal niet veel. Uh, maar misschien moest het er maar wat je hiervan leert, is denk ik dat men in een grote perspectief moet zien en er economisch voordeel moet hebben. Kijk, wat is het Nederlands elftal, vooral in Indonesië, niet voor een marketingmiddel? Ja, en dan moet, zaken, of moet de BV Nederland iets mee doen. Maar en, moet je daar voetballers voor over de kring jagen op het moment dat ze eigenlijk op vakantie moeten? Ja, maar goed, dat ga, de reden was die financiën. Dat, dat, dat betwijfel ik ook. Krijg maar een Want, miljoen opgebracht, uh, Ton. Ja, dat ik, dat, steeds. Ja, ik wil dat, niet zeggen dat nou, een miljoen dat, niks is. Dat vind maar, ik ook. En wie betaalt dat ze? Dat is een euro per KNVB-lid. Liever gezegd acht dat dubbeltjes. Ja. Ja. Was het niet eigenlijk gewoon een beetje vakantie voor die spelers? Nou, het was geen hele zware trip. Dat, nee. dat, nou ja, qua reizen was het was ook gewoon trip. leuk, toch, voor ze? Jawel, ze hebben vrij licht getraind. Uh, heb ik steeds meegekregen. Ja, uh, ook in de wedstrijden. Ja, Vl ja. ja. de Vluggeren. wedstrijden waren ja. ook niet heel zwaar. Maar goed, het zijn wel enorme afstanden die ze overbruggen. En het zit hem ook in de periode. Ja. Um, je hebt nu een zomer waarbij er geen grote toernooien zijn... Die voorbereiding, uh, er zitten spelen veel jongens in de Eredivisie... die begint alweer vrij vroeg, ook met die, die voorrondes Europa League en Champions League. Ja, maar die spelers van Nederland hebben niet zoveel roofbouw over zich heen gekregen. Hoor, shoot. Nee, nee bedoel... die hebben weinig uh, Europese wedstrijden gespeeld. Ja, ja klopt. precies met de kerst was het zo'n beetje afgelopen. Dus uh, hup, de wei in, zou ik zeggen. We sluiten het grote oranje af, maar eigenlijk blijven we er ook weer een beetje bij. Want veel van de mannen die er normaal gesproken bij spelen... die zijn in actie deze week in Israël. Vanavond treft Jong Oranje, want zo heet het dan officieel bij het EK in Israël... De leeftijdsgenoten uit Italië-inzet is een plek in de finale. Afgelopen donderdag verloor de ploeg van bondscoach Corpot... nog kansloos met 3-0 van Jong Spanje. Al was dat wel een compleet nieuw team... ten opzichte van de eerste groepswedstrijden... waarin de halve finale werd veiliggesteld. Het leverde veel kritiek op, maar volgens de bondscoach... was het een zeer goed doordachte keuze. We hebben bewust gekozen voor deze opzet. Eh, omdat eh, Italië heeft een dag meer rust. Of, en dat zal ook Noorwegen. Uh, wij spelen dus wedstrijd 1, twee dagen daarna wedstrijd 2, twee dagen daarna wedstrijd 3, twee dagen daarna wedstrijd 4. Dus uh, de fysiologen hebben het uitgezocht uh, dat het uh, een verval kan opleveren van 20%. Uh, ik weet dat het voor jullie uh, niet interessant is, maar wij kijken daar wel naar. Dat is zeer interessant als dat zo is. Um, maar ja, uh, wie, be wie bepaalt de opstelling, Kort? Toch... Zij bepalen dus mee de opstelling? Nee, die heb ik bepaald, omdat ik daar achter sta. Ik heb zelf ook fysiologische achtergronden. En uh, met academie van lichaamconfronteerd, dus ik weet wel waar ik over praat en wat ik doe. Het had dus een fysiologische achtergrond. Er wordt al gelachen hier aan tafel, John, wat is er? De vertaling van Sjoerd Mossoe vanmorgen in zijn, uh, in zijn column in AD van de, de naam van Korpot. Ja, dat schijnt in het, in het Hebreeuws een, een lollige betekenis te hebben. Dat, daar hebben die, die uh, Israëlische verslaggevers allemaal hartelijk om gelachen. Ja. Okay. Ja, wel, nou, dat moet het dus wel zitten. denk ik. Kors schijnt voor koud te staan en pot voor vagina. Nou goed, dat levert allerlei <laughs> hilariteit op in Israël. En kor ja, vond nou. het zelf gelukkig ook heel erg leuk. Ja, oké. Okay. Zullen we proberen nog even serieus over deze <laughs> ja, man nou te nou praten ja, nu? Ik uh, kan ook niks zo doen. Uh, kan je het eigenlijk ooit goed doen als je zo'n wedstrijd krijgt... midden in een toernooi die nergens meer omgaat? Er wordt heel veel over gediscussieerd. Vinden we ook leuk met z'n allen om erover te discussiëren. Maar hoe doe je dit goed? Ja, het is een hele lastige. Kijk, ik, ja, ik zou als... Coach, Maar ik zal als coach heel erg kijken naar de echte probleemgevallen. Welke jongens hebben er echt een probleem? Nou, dat zijn er misschien twee of drie. En die zou ik inderdaad vervangen. En de rest zou ik laten staan. Maar goed, het is, het is een ingewikkelde discussie. Want je kan ook zeggen... Um, als er vier of vijf uh, zouden zijn geweest... Die er, beter, uh, die er beter aan hadden gedaan als ze rust hadden gekregen... dan kan je ook zeggen... Ja, dan kan je ze beter alle elf vervangen. Want dan hou je in ieder geval het ritme niet uit het basiselftal. Ja. Dat is ook een theorie. Ja. En uh, de periode tussen die wedstrijden was inderdaad kort. Twee dagen is. Ja, is want in... dat is een duidelijk verschil met grote toernooien van zeg maar het grote oranje. Ja. Ook, hè? Dan is het om de vier, vijf, soms zes dagen. En nu spelen ze in zes dagen zelfs drie wedstrijden. Ja, je zaten er maar twee dagen tussen. Ja. Dus in dat opzicht uh, snap ik het fysiologische verhaal, uh, snap ik op zich wel? Dat, dat kan ik ook wel begrijpen. Alleen het werd een beetje een rare kwestie, omdat corpot eerst ging betogen ja. een dag voor de wedstrijd, dat hij dat iedereen liet staan. En vervolgens gooide hij ze er allemaal uit. Dat kan je uitleggen als een soort politiek en een soort mediaspel. Maar daar geloof ik ja. niet zo in. Volgens mij is hij gewoon s'avonds gaan twijfelen. En heeft hij op het laatste moment dit besloten. Ja. Uh, in dit gesprek verwelkomen we ook Andy Houtkamp. En die goede middag. Want jij kijkt naar jong Spanje tegen jong Noorwegen. Daar komt de tegenstander in de finale uit. Zeggen we dan maar even optimistisch. Hoe staat het daarvoor? Uh, nou, de laatste wat ik heb gezien is 0-0. Uh, uh, ja, ik wil ook nog even terugkomen op wat je, waar jullie net over hadden. Ik ben Dat mag short. zeker. Uh, absoluut eens. Maar uh, uh, ik, ik denk dat je als je elf man eruit haalt. je had zo het ritme er ook weer weg. Uh, en je had het erover dat het nergens om ging die wedstrijd. Maar als Nederland gelijk had gespeeld of uh, had gewonnen. en dus de pool had gewonnen. hadden ze toch een beduidend eenvoudiger uh, op papier tegenstander gehad dan ze nu hebben. Namelijk met Noorwegen. Uh, Spanje heeft dat dan wel gedaan. Die hebben zeven man uit die basis. Er uitgelaten zeven nieuwe spelers. Maar op het laatst hebben ze toch nog... Uh, bijvoorbeeld Alvaro Vazquez en uh, Mouniesa... hebben ze gewoon weer erbij gebracht. Dus wat dat betreft... Uh, denk ik dat Spanje het heel wat slimmer heeft gedaan dan Nederland. Ja, Willem van Hanigem, die was heel duidelijk... in zijn column deze week in het AD. Die zei zelfs pure minachting voor het toernooi... voor de toeschouwers en voor de sportvoetbal. Deze wedstrijd werd live uitgezonden in Nederland. Daar is voor betaald. Dan is het toch schandalig als je niet probeert kwaliteit te leveren. Zo. Ja. Iemand reageren? Ik, ik kan me herinneren dat Willem van Haardig hem zelf ook niet meeging naar het WK in Argentinië. Maar dat zullen we dan even terzijde laten. Um, hij, heeft, hij heeft op zichzelf al een punt. Maar um, ik denk dat het grootste probleem dat Corpot over zich heeft afgeroepen... is dat hij een, een onnodige extra druk rond dit elftal gecreëerd heeft met deze beslissing. Hij moet nu richting die wedstrijd. En iedereen gaat straks een uh, kausaal verband... Uh, um, leggen tussen, tussen deze wedstrijd tegen Spanje en de halve finale. Waarschijnlijk ja. is het maar... gewoon de meest verstandige beslissing... die Korpot heeft genomen. Alleen in de tamelijk conservatieve voetbalwereld doe je dat niet. Nou, dan gaan we allemaal weer over Van Basten en Roemenië... en het EK 2008 en zo gaan we het hebben. Het is nog heel begrijpelijk dat de man dit heeft gedaan. Ja, een coach, en... maar die wordt wel geadviseerd natuurlijk. Als ik mezelf als coach zie, ik neem inderdaad de beslissingen. En ik had nooit een heel team eruit gegooid... Of je moet medische redenen hebben. En daar luister je altijd naar. Dus of hij heeft zomaar iets gedaan... of de medici en de fysioloog hebben gezegd... het kan niet. Nou ja, dit is, dat was wel zijn verklaring, toch? Ja, maar twee dagen daarvoor... Ik echt blessures, twee twee dagen, maar meer besparen die jongens. Twee want... dagen daarvoor zei hij juist over die verklaring... nee, dat is flauwekul, nee, we moeten het ritme behouden. He, dus wie moet je nou geloven eigenlijk? En dan kan je ook afvragen, wat is de invloed van Vergaal dan? Omdat die fysiologen en die medici ja, uh, ook bij het Nederlands Elftal zitten. Nou, Corpott is zo nadrukkelijk bezig met zich niks aantrekken van Louis Vergaal... <laughs> dat ik geloof dat Louis Vergaal hier geen rol in speelt. Nee. Denk, nee, dat nee, denk ik niet. Korpot nee, maar... is heel erg bezig om uh, aan iedereen te laten merken dat hij zich vooral niet door Louis van Gaal nou. laat beïnvloeden. Nou, nou maar dan, dan, dan maakt hij zich maar, juist beïnvloeden door Vergaal natuurlijk. Ja, dat kan je het ook zien. Maar ja. het is wel dat hij, hij heeft een hele uh, uitgebreide medische staf meegenomen Met onder andere inspanningsfysioloog Jos van Dijk. Die op voorspraak van Louis van Gaal is meegegaan naar Israël. Is ook zo. Nee, maar de, de, die staf, daar zitten heel veel mensen in. Waar Gaal natuurlijk een lijn naartoe heeft. En het is ook een belangrijk toernooi voor Louis van Gaal. Want nee. die gaat ook kijken. Uh, hoe die spelers zich houden op, dit, op dat toernooi met het oog op het WK. Er zitten ongelooflijk veel potentiële basisspelers of potentiële spelers bij... voor de echte Oranje selectie. Nou goed, dat is natuurlijk belangrijk. Belangrijk is het sowieso voor Louis van Gaal. Maar vinden jullie dat hij zich er ook mee mag bemoeien? Nou, Wat dat hij mag... al gedaan heeft. Hè? Hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat hij de tweede helft tegen Duitsland... wedstrijd die hij wel gewonnen werd, behoorlijk slecht vond van Jong Oranje. Ik denk dat in het geval van Louis van Gaal... dat het beter is om zich volledig afzijdig te houden... in plaats van er een beetje zo half tegenaan te schurken. Want dat kan hij niet. Op het moment dat hij ook maar een beetje in de buurt komt... dan is Louis' een verhaal alomtegenwoordig. En uh, ik denk dat, dat, dat hij daar uh, ver van moet blijven. Ik denk dat je daar ook niet zoveel mee opschiet. schiet. heeft daar zijn eigen uh, sfeer rondom dat elftal gecreëerd. Uh, die heeft die functie al vier jaar lang, wat je er ook van vindt. En uh, als je iemand die verantwoordelijkheid geeft... dan moet je hem ook het vertrouwen geven om die, uh, die klus af te maken. Ja. Andy, jij gaat vanavond die wedstrijd voor ons verslaan. Van Jong Oranje tegen ja. Jong Italië. Heb jij het idee dat, ondanks die enorme discussie. Ik weet niet in hoeverre die is doorgekomen bij die selectie zelf. Het team er goed voor staat? Ja, ik neem aan dat hij gewoon weer met zijn basis zelf gaat spelen. Zoals hij dat uh, in de eerste twee wedstrijden heeft gedaan. Uh, overigens, uh, ik wil er nog wel één dingetje aan toevoegen. Hè, want ook spelers zoals Martis Indi waren niet. Uh, Echt blij. Ik, ik kan me ook voorstellen, als speler wil je toch zoveel mogelijk spelen. En ik vraag me af hoe dat uh, verder heeft gewerkt in de groep. Een 3-0 nederlaag, een echte kansloze tegen Spanje. Terwijl Pot riep dat uh, het allemaal zo breed was met Jong Oranje. Nou, zo breed dus uh, waarschijnlijk niet. Maar ik denk vanavond tegen Italië, wat trouwens een, een echt zware tegenstander is hoor. Speelt Nederland gewoon weer uh, met de, de vertrouwde elf zeg maar. En uh, laten we hopen dat uh, de dreun die toch is uh, uitgedeeld, hoe je het ook wend of keert... je hij verliest nooit graag, en zeker niet met 3-0 van uh, Spanje op een kansloze manier. Laten we hopen dat dat een beetje weggeëpt is. Ja, en nou, deze spelers kunnen zich dan vasthouden aan die andere uitslagen. Hè. De 5-1 tegen Rusland, Algemeen moreerd door Ton. En de 3-2 overwinning op Duitsland. Um, waren dat nou ook echt goede wedstrijden? Uh, ja, ik vond uh, tegen Rusland vond ik een, uh, met name de tweede helft heel erg sterk. tegen Duitsland een goede uh, eerste helft liet het uh, nog een beetje lopen in de tweede helft, maar uh, ik, ik vond uh, tegen Rusland uitstekend. En ik denk uh, dat Rusland niet te vergelijk is met Italië overigens. Ik denk dat Italië meer van het kaliber Spanje is, uh, een, een goed verdedigende ploeg, maar ook uitstekende aanvallers. En daar kan Nederland het heel moeilijk mee krijgen. Ja, Schouten werd eigenlijk vanaf het begin van dit toernooi of al ruim daarvoor Gezegd, Jong Oranje is het met deze selectie... met al die A-internationals aan zijn stand verplicht... om hier Europees kampioen te worden. Hebben die mensen ook gekeken naar de andere selecties? Dus ja, zitten precies. daar niet ook best wel veel grote namen en talenten in... dat je dat niet zomaar heel kort door de bocht kan stellen? Exact, dat, uh, dat ben ik volledig met je eens. Je, je, je zegt het eigenlijk al. De selectie van Spanje en Italië is ook ongelooflijk sterk. En dat was die van Duitsland. Ondanks dat daar een paar jongens... Uh, thuisbleven was die selectie ook heel sterk. Dus het is een beetje te makkelijk om te zeggen... Uh, ze gaan even die titel ophalen. De concurrentie is wel degelijk groot. Bovendien op zo'n jeugdtoernooi... Uh, het moet ook allemaal net passen. En dat heb je bij Foppen de Haan uh, destijds gezien in 2006, 2007. Dat was ook niet uh, kwalitatief het beste elftal van het toernooi... twee jaar achter elkaar. Maar uh, dat, dat, dat viel precies goed in elkaar. En uh, alles, alles paste... Uh, dus het is niet alleen maar individuele kwaliteit die op zo'n toernooi de doorslag geeft. Vooral niet omdat dit soort elftallen heel vaak wisselen van samenstelling... ook in de aanloop naar zo'n toernooi. Dus het, is, ja, het zijn ook details die bepalen of je uiteindelijk de finale haalt natuurlijk. Ja. Zie je het gebeuren? Ja, ik, ik zie het wel gebeuren. Je trekt zo'n zo blik van waarom niet? Nee, waarom niet? Ja. Nee, tuurlijk. Uh, Italië is heel sterk, maar goed, Nederland heeft inderdaad veel kwaliteit. Dus ik, ik, ik schaal het op 50-50. Ja. Vind, je, vind je het heel belangrijk, Sjoerd? Dat een al daar presteert in Israël. Nee, het blijft... Nou ja, je kan er op twee manieren, twee manieren naar, naar kijken. En dat is, nou ja, je kan er op heel veel verschillende manieren naar kijken. Maar het is een feit mm. dat het niet zo heel veel zegt over de lichtingen die daarna volgen. Want dat, wil, dat bedoel je toch? Ja, we hebben hier een lichting uit 1998. En die wordt vierde op het EK junioren. Maar er komen wel twee, drie fantastische internationals uit voort. Mark van Bommel, Ruud van Nistelrooy en Roy Mackay. Ja, uh, in het team van het 2007, maar. andersom, uh, die Europees ja. kampioen werden... bijna al die jongens ja. zijn, uh, zijn uh, mislukt... of hebben een teleurstellend verloop van hun carrière gehad daarna. Dus ja. dat Vanuit inderdaad... ons oogpunt, hè? Ja, maar goed, Want, als je... Als daar zat er je... ook Ron Vlaar in. En ook... Ron ja, het. Ja, ja, was Ron Vlaar was, nou. een, uh, was een, uh, Krul, een uitzondering. Tim Krul, Kenneth Vermeer doet het nog aardig... maar hij heeft ook maar vier in het land staan. Maar de topscore was destijds Mecio Richters. Daar hebben we ja. daar weinig meer van gehoord. En AC, uh, shoot. Dat, maar Ja, maar dat was daarvoor. Oh. <laughs> wel opletten, joh. <laughs> nee, maar, uh, nee, maar... dat zegt inderdaad niet zo... En het gaat inderdaad om die twee, uh, twee of drie uitzonderlijke talenten. En wie talenten, zijn dat natuurlijk. dan nu? Of zijn het er nu toch meer? Of misschien uh, wel minder? Uh, dat middenveld alleen al. Die, die, maar herf, die maar van ja. Ginkel-Strootman. Dat is echt een... Uh, een capabel middenveld. Die moeten er ervaring opdoen, maar dat, die, die kun je al een boodschap sturen. En dan heb je nog drie op de bank zitten die ook goed zijn. Dus, dus er zit wel veel kwaliteit. Ik denk dat dit Ik... elftal wel meer kwaliteit heeft dan die van 2006 en 2007. Die ja. Ver is natuurlijk een schitterende middenvelder, wat je ook verder allemaal van hem, van hem vindt, en heeft ook een prachtige inbrengen in ja, de elftal. Maar elf komen jullie toch al tot 8-9 na. namen? Was dat dan niet ja. vijf zes jaar geleden ook zo dat we dat toen ook zeiden? Ja. Al die richters prachtige voetballen. Nee. Vrijdag. Kreeg meteen een transfer ook, hè? Nee. Hij Was nee. lang niet de enige. Nee. Nee. nee. Over richters zeiden we dat niet. En uh, er waren wel een paar. Uh, weet je wel? Uh, dat werd gezegd dat werd over Ryan Donk bijvoorbeeld gezegd van ja. de AZ. Daar zag iedereen de de voorstoppen van de toekomst in. Nou ja, hij is aanvoerder van Club Brugge nu. Ja, ja. Nou ja dat weg. is toch niet misselijk. Dat is toch mooi? Ja. Nee, dat is mooi. Maar of dat, is, is, dat, dat is Dat is een subtop. Sub, nee. sub Ik denk dat Kevin Strootman ook een, uh, een grote carrière voor zich heeft. Inderdaad, op het middenveld zit de meeste potentie bij deze selectie. En uh, uh, achterin ook wel. Uh, de Vrij kan ook een hele goede speler worden, maar dat is Indy. Ja, maar goed, wat je nu zegt is dan worden ze wel Europees kampioens. Ja, dat is Dat zijn in potentie goede spelers. Kijk, de, de, het luistert natuurlijk allemaal heel nauw. Ja. Of het absoluut de top wordt of subtop. En um, ja, dat, dat, dat zullen er uit dit elftal ook, ook geen acht zijn. Dat zullen nee. er drie zijn, denk ik. Nou, is maar nog eens even dit toernooi. Vanavond die halve finale en het laatste woord is aan jou. Um, <laughs> wordt dat een verrassende wedstrijd vanavond? Gaan die jongens <laughs> ons hoop. verrassen? <laughs> ik hoop het, want het, uh, het is natuurlijk leuk als een uh, Nederlandse uh, ploeg het goed doet. Ik hoop dat er wat publiek zit, want ook dat is dramatisch in Israël. Je denkt, nou, uh, volle tribunes, maar nee hoor. Uh, ik ik uh, hou het ook op 50-50. En laten we hopen dat Nederland uh, uh, uh, met Corpot... En dat het niet zijn laatste wedstrijd wordt. Want ik denk dat als het misgaat vanavond, dat hij een groot probleem heeft. Maar dat Nederland gewoon met die elf, waarover is ver, waar iedereen het over heeft... Eh, niet in de basis staat, eh, normaal gesproken. Eh, dat Nederland het goed doet en wint van Italië. Maar het blijft eh, in een zeer grote glazen bol kijken. Ja, ondertussen kabbelt ook het geluid van de wedstrijd een beetje onder ja. ons door. Zolang wij praten. ik heb nog geen gejuich gehoord. Dat betekent of het stadion is helemaal leeg of het is nog 0-0. Het is 0-0 en Spanje heeft al drie, vier hele grote kansen gehad tegen Noorwegen, maar het staat nog 0-0 na precies een kwartier spelen. En die dankjewel, en we horen jou terug in de volgende uitzending... van Langs de Lijn, vanaf uh, 7 uur is dat. Uh, andere sport dan even. De handbalsters zorgden afgelopen week voor een daverende verrassing... door zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap... einde van het jaar in Servië. Dat ging ten koste van Rusland. Dat is een grootmacht, en het was ook nog eens op bezoek bij die grootmacht. Topscorer was Lois Abbing. Ik denk dat we allemaal na de Olympische kwalificatie en na al die perikelen met het EK... dat we ons sowieso heel erg gebrand waren om inderdaad hier een, een goede prestatie neer te zetten. Maar toch wisten we ook dat het tegen Rusland heel erg moeilijk zou worden. En dat er ook misschien niet per se verwacht zou worden dat wij uh, ja, dat zouden halen. Maar we waren allemaal zo gebrand dat, wij, uh, dat we echt op dit komende WK willen zijn. Dat het gewoon Als je ziet waar een wil is, is een weg. John Volkers, jij bent een handbalman. Kan je dit eens uh, uh, afzetten tegen andere sportprestaties. Hoe groot is dit, vergelijken te dus zeggen? Nou, als onze volleybalsters uh, Brazilië verslaan bijvoorbeeld. of um, Als Armenië uh, Denemarken verslaat. Ja, dat is alle... ook wel zo'n verrassing. Uh, Nederland is uh, bivorkeert ergens tussen de posities 10 en 15... van de wereldranglijst bij de vrouwen. En is, uh, beschikken vooral van een ontzettend jong team. Omdat hier al sinds 2006 in Arnhem in de handbalacademie... Meisjes worden opgeleid tot, uh, tot technisch vaardige speelsters. Die had Nederland vroeger nooit. We hebben wel grote vrouwen in Nederland. Maar technisch vaardige meisjes hadden we, no hadden we niet. Uh, die opleiding deugt, dat moeten we vaststellen... Uh, ik denk dat er 50 speelsters intussen uit Nederland in het buitenland spelen. Ik maakte laatst een mooi lijstje voor de, de Eerste Duitse Bundesliga. Ik heb het nog niet eens over, de Tweede Duitse Bundesliga. 27 Nederlandse speelsters in de Eerste Duitse Bundesliga. En voorheen waren dat allemaal Joegoslavische vrouwen. Uh, die namen al die posities in, anders wel Poolse. Dus Nederland is echt uh, aan het technisch aan het schoolmaken in de wereld. Twee jaar terug op het EK in eigen land van junioren tweede geworden. Hebben we het over een junioren juniorentoernooi? Tweede geworden. Daar sprak niemand van. Maar goed, daar komt wel het uh, dusdanig talent uit voort. Dat, dat vormt uh, een, een voortdurende aanvulling um, van, de, van de basis van dat team. En Lois Apping is een van de allergrootste talenten van de wereld. En hij heeft een geweldig schot in de arm. Ja. Meisje uit Groningen, dochter van een handbalster. Um, bijzonder is ze. Maar zo hebben we er meer in, uh, in Nederland. Het zwakste deel van de ploeg is eigenlijk de doelvrouw. Het doel wordt verdedigd door Marieke van der Wal. Um, we hebben te weinig goede keepsters. We hadden altijd fantastische keepsters. Laura, Robbe, Jokelien, Tienstra. Een keepster in handbal moet, uh, als ze uh, goed is... moet ze 20, 25 procent van de schoten stoppen. Als je je team wil laten winnen, moet je er 40 procent tegenhouden. En dat gebeurde nooit in Nederland. En daarom hadden we veel problemen de laatste jaren... om om makkelijk wedstrijden te winnen. Nou, afgelopen zondag heeft alles geklopt. Jonge ploeg, Kiepster was goed. En we hebben Rusland vernederd. Het is ja. echt opzienbaar. Echt vernederd. En Drievoudig en hoe, wereldkampioen. Hoe landt dat nieuws dan in de handbalwereld? Ja, de handbalwereld is een wereld in verwarring. Het is al, al, was al o, jarig, jaren geplaagd <laughs> door... Uh, door financiële tekorten, dat is, de, dat is de basis van de sport. Maar aan de top, uh, ja, daar worden dus die, die, die speelsters allemaal opgeleid... tot uh, zeer capabele speelsters, van wie er bijna niet één in Nederland speelt. Ik geloof dat er in de opstelling van zondag... één of twee uit de Nederlandse competitie zijn gekomen. Dus dat is, het Nederlandse uh, handbal heeft bijna geen verbinding... met die nationale ploeg van de vrouwen. Die zijn allemaal... Is dat uh, erg? Nee, dat hoeft niet erg te zijn. Maar het is wel leuk als, je, uh, als die zouden uh, kunnen terugkeren in Nederland... op een bepaald niveau en die competitie omhoog helpen. Maar we, we zijn natuurlijk al sinds 19, 1988, 89 in Nederland... in de van het bankrasmodel. Je zonder een aantal geweldige spelers af... en je leidt ze op tot een sterke nationale ploeg. Ik voorspel jullie dat het over twee jaar gaat gebeuren... met deze nationale handbalploeg. Die wordt... Uh, in afzondering gezet ter voorbereiding op de Olympische Spelen van Rio. Bij alle, alle clubs zullen de contracten voor een jaar worden afgekocht... mits er een sponsor is. Maar de grootste sponsor is, zoals altijd, NOC-NSF en De Lotto. Ja, en dan over twee jaar is het dus 2015... en dan gaan ze vol voor die Olympische Spelen. Ja. En dan? Ja, gezien de kwaliteit van die ploeg... Eh, als ze één of twee goede kiepsters vinden van het, van, het, uh, van het goede niveau... Dan dan kunnen ze echt al de beste acht van de wereld behoren. Daarna gaat het omwinnen. Het is een gekke sporthandbal. De afgelopen Olympische finale in Londen, ik heb hem gezien, werd gespeeld tussen een land van 4,5 miljoen inwoners, Noorwegen. En die wonen met klein verschil van Montenegro. En daar wonen de 500.000. Ja. Dus dat is, het is echt iets heel opmerkelijks. Kleine klein... landen kunnen groot zijn in handbal. Ja, kan je het dan een heel klein beetje vergelijken met het waterpolo voor vrouwen? Waar ja. uh, de top... Ook behoorlijk breed is, en waar uiteindelijk, dat hebben de dames bewezen op de Spelen van 2008, iedereen van iedereen kan winnen, maar ook weer iedereen van iedereen kan verliezen, want ze waren de Spelen daarna er niet eens bij. Ja, dat klopt. Dat, uh, zo dicht li ligt het op, wel bij elkaar. Uh, Noorwegen, moet ik zeggen, is de Noorwegen, Rusland, Denemarken zijn de drie toonaangevende landen de afgelopen tien jaar. Um, ja, die staan eigenlijk altijd wel bij de laatste acht. En daarom is het ook zo opzienbaar... dat Nederland dit Rusland aan de kant heeft geschoven. Al, moet, al moeten we bij alle sporten in dit jaar de aantekening maken... het is een na-Olympisch jaar. In na-Olympische jaren zijn grootmachten in de sport aan het verversen. Eh, soms jonge talenten, soms weeploegen. Dat maakt het wel iets anders. Ja, maar Sean is toch ook nog de beste Nederlandse speelster. Doet toch niet mee? Die heeft toch met uh, de coach... Maura Visser, doe je op... Uh, ja. Nou, dan komen we denk ik aan teamvorming. Maura Visser is de beste handbalster van Nederland. Speelt in Duitsland voor Leipzig. En is na een conflict met uh, haar trainer, Henk Groener, de bondscoach... is uh, terzijde geschoven. Hij vond haar niet bevorderlijk voor de teambuilding. Uh, en Henk Groener heeft gelijk gekregen... want ze hebben zondag van Rusland gewonnen de, coach, de winnende coach heeft gelijk. Ja, maar ze zouden misschien nog beter kunnen presteren. Dat weet ik hij, niet. Ik heb Mauder hij... Visser twee wedstrijden in de, Duitse, uh, in de finale van het Duitslandskampioenschap zien spelen. En ze was niet uitzonderlijk. Ze was wel goed, maar niet uitzonderlijk. Maar, maar is... weet je wat mij opvalt? Dat vind ik zo leuk met het handbal. Kennelijk doet het bestuur goed werk. Heel gestructureerd werk. Leidt goed op. Dat hebben hele bonden, heel veel monden niet. En dat, uh, dat vind ik fantastisch eigenlijk. Nou, de, hier uh, past nog een pluim op de hoed van Charles van Comnenay. In 2006 hadden we uh, Nationaal Sportcentrum Papendal. Alleen er was nooit een sporter te vinden, alleen maar congresserende vertegenwoordigers. En die was daar zo zat van. Dus die, denk, die zegt: Ja, ik moet die, die uh, sportzalen hier vol krijgen. En toen heeft iemand bij het Handelverbond zijn vinger opgestoken. Toen zei: Nou, kom maar. Toen begonnen ze met twintig speelsters in de Handbalacademie. Ze hadden geen geld, maar ze hebben het wel gedaan. Ja. En, uh, en, en dat is het begin van dit uh, toch best aardige spel. En, en daar zijn dit de vruchten van. De eerste ja. vruchten. Ja. ja. ja. Uh, in de laatste vijf minuten van deze uitzending gaan we terug naar voetbal. Vopperdaan is per direct opgestapt bij Herenveen. Hij was in dienst als senior coach. Hij begeleidde onder meer jeugdtrainers. En hij kan zich niet meer vinden in het beleid van de directie.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 Geen achterbakse dingen. Nou, en de laatste maanden zijn er rondom Riemer zoveel hele vervelende dingen gebeurd. Ja, nou ja, en, en je zou eigenlijk zeggen dat lusten de honden geen brood van. Maar, maar zo is het precies. Dus uh, daar ben ik me dood van geschrokken. En ik van, hoe kan het nou dat een, een, een club die altijd... Uh, je ja, dingen echt goed voor elkaar hebt, hoe kunnen die nou zo uh, tekeer gaan... terwijl ze dat op een heel andere manier, als je goed leiding geeft... Uh, volgens mij heel simpel op kunt lossen. Er komt de commissie van onderzoek, althans dat hoop ik. En die komen dan met een, denk ik, bindend advies. Dat zei Volper Haan en Riemer was natuurlijk oud-voorzitter... van Heerenveen Riemer van der Velde, Ook bij de fans heerst al lange tijd onvrede. Ik denk dat ik de vraag maar stel die de Haan zojuist zelf stelde. Sjoerd, hoe kan het nou toch zo misgaan... En dan met name bij deze club, bij Herenveen Ja, het is een enorm politiek slagveld geworden. En, ja? en het lijkt... Uh, nou ja, en is, het is dit niet... daar ook zomaar weer een onderdeeltje van? Ja, daar is het zeker een onderdeel van. Uh, het, het begint een beetje te lijken op het slagveld dat er bij Ajax een paar jaar geleden was. Uh, een enorme bestuursstrijd en een enorme uh, emotionele uh, bedoeling is het natuurlijk. Kijk, het is in die zin ingewikkeld dat uh, Riemer en, en Foppen hebben een ongelooflijke... Uh, instituut neergezet in Heerenveen. En daar verdienen ze alle, alle credits voor. Um, maar Riemen van der Velde is natuurlijk ook altijd om die club heen blijven hangen als een soort goeroe. Met een mening over alles en iedereen. En dat maakt het tot een wel iets lastiger te besturen club dan voorheen. Um, daarmee kies ik absoluut geen partij, want ik ken de ins en outs absoluut niet En ik geloof gelijk uh, de meerderheid, om het maar even heel simpel ja, te maar houden. Maar je bedoelt, hij hangt er eigenlijk altijd als een soort big ja. brother boven. Ja. En Foppen misschien ook wel. Precies, dat, ja. dat is zo. En, en uh, er wordt altijd het beeld geschapen van de gemoedelijke, gezellige... we zijn allemaal zo'n fatsoenlijke club. Dat is wel een beetje gecultiveerd ook. En um, Foppen en Riemer zijn wel uh, twee uh, fenomenen waar je mee te maken krijgt, als je die club moet gaan runnen... en als je die tegen je in het harnas krijgt, en dat is nogal gebeurd... dan heb je wel echt een probleem als clubleiding. Dus dat, uh, dat speelt allemaal mee op de achtergrond. Ja, maar ja. goed, je hebt het over Fop en Riemer... maar bijna alle geledingen van de club ja, zijn ik tegen zo? de directie... en tegen is de ra raad van commissarissen. Je noemt het ver vergelijking met Ajax. Ik zou ook een vergelijking met PSV willen, mm -hmm. want de algemeen directeur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen... speelt ook bij PSV en hier onder één hoedje natuurlijk. En is het natuurlijk. einde van al deze verhalen niet uiteindelijk... dat gewoon iedereen moet opstappen? Dat je met een schone lijn moet beginnen? Nou, Want dit, dit hou je niet meer dit, tegen dit toch dit hou je op een je gegeven moment. Nee, nee precies. Uh, ik geloof sowieso dat... dat is in sport heel vaak zo... dat als er ergens de, de geest uit de fles gaat dat je hem er niet meer in krijgt. Dat is vaak met voetbaltrainers ook zo. En dat is in dit soort bestuurssituaties is dat precies hetzelfde. De weerstand is veel te groot. Dit kan, dit kan je nooit meer, uh, nooit meer rechtbreien nee. met de huidige mensen. En dan maakt het dus uiteindelijk helemaal niets uit... of je bij Ajax werkt of bij Heerenveen. Nee, dat mechanisme is, is, dat is overal hetzelfde. En, en voetbal is natuurlijk ook een sport die gedreven wordt door emotie. En daar wordt wel eens negatief over gedaan. Maar dat is ook juist wat voetbal boeiend maakt. En interessant maakt en leuk maakt. En dit soort emotie, dat hoort, er, dat, dat hoort erbij. En die, die speelt gewoon een rol. Die speelt een rol in, in de manier waarop een, waarop een voetbalclub moet functioneren. En als die emotie zo hoog oploopt, zoals nu het geval is... dan is het niet meer uh, houdbaar. Kijk, ze hebben dat prachtige, sympathieke imago van Abelenstra... in de provincie, dat beeld voor dat stadion. En dan een echtpaar, want laten we het niet vergissen... Uh, Riemer en Annie bestierden ja. die club. En dan die, die brave foppen die nooit, nooit, nooit ontslagen werd... Al vond iedereen dat hij weg zou moeten. Uh, echt geweldige verhalen over, over gehoord. Hoe Foppen Daan altijd gehandhaafd werd. Ja, Dit zijn zulke iconen voor die club. Daar kun je niet zomaar aan passeren. En daar kun je daar, eigenlijk niet omheen. Daar gaan ze, ja. daar gaan ze, de huidige clubleiding gaat daarop kapot. Dat kan niet aan blijven. Ja, ja. Je kun je ook afvragen of de huidige clubleiding... wel goed uh, bestuurt. Hè? Hey, Foppen Ik moet je onderbreken, Ton. We hebben het onderwerp kunnen aanstippen. Maar zoals altijd, de klok is meedogenloos. Heren, dank u wel voor... Uh, het Sportforum van deze week. Straks gaan wij verder. Vanaf 7 uur zal dat zijn, ook op dit net. Onder meer dus met Jong Oranje tegen Jong Italië. De politie vraagt in verband met een urgente vermissing van een minderjarige. uw aandacht voor een Amber Alert. Voor meer informatie verwijzen we u naar Teletext 147, omroep.nl en de publieke televisiezenders.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 Dit is Radio 1.